8 uur, het NOS-journaal, René van Brakel. Geen nieuwe informatie over toestand Prins Frizo. Staking legt openbaar vervoer Berlijn plat. En aantal moorden in bloedigste stad Mexico gehalveerd.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 De openingsceremonie van het carnaval in Maastricht vandaag wordt versoberd. Ministers en staatssecretarissen hebben burgemeester Hoes laten weten... dat ze niet bij de traditionele sleuteloverdracht zijn. Ze vinden het ongepast om een feestelijke en humoristische bijeenkomst bij te wonen... nu de prins zijn levensgevaar verkeert. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden... in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbosch. Hij is 26 en voldoet aan het signalement...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 Hij wil dat de bevolking in New Jersey zich erover uitspreekt in een referendum. De gouverneur Chris Christie is bezig met een opmars binnen de Republikeinse partij. Hij wordt genoemd als kanshebber om de Republikeinse kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap. Het weer nog, het is bewolkt met af en toe motregen. Later op de dag komt er meer regen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag 10 graden. Morgen wordt het met 5 graden een stuk kouder. En er zijn dan ook winterse buien. Vanaf maandag meer ruimte voor de zon.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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 18 februari... en in Amerika is een aanslag vereideld. Bij de Partij van de Arbeid staat de fractie toch niet als één blok... achter Job Cohen, maar eerst onze verslaggever in Oostenrijk... Menno Reemeijer, met wellicht het laatste nieuws. Of misschien moet ik zeggen, misschien het laatste nieuws over Prins Friiso Menno. Nee, hier nog geen uh, verandering in de stand van zaken. Bert, niet meer dan we uh, al uh, sinds gisterenmiddag laat weten. Uh, we weten nog niet hoe de prins de nacht heeft uh, doorgebracht. Laten we dan maar zeggen, geen bericht is uh, goed bericht. Anders hadden we het ongetwijfeld gehoord. Dus we houden het bij het nieuws dat we uh, gisteren tegen het eind van de middag hoorden. dat uh, de prins hier in het. Uh, ziekenhuis, de universiteitskliniek in Innsbruck ligt... dat zijn toestand stabiel is, maar niet buiten levensgevaar. Jij staat aan de achterkant bij dat uh, ziekenhuis. Zijn daar ook kranten te verkrijgen? Uh, we hebben al uh, de ochtendkranten uh, gezien vanochtend. Uh, op de voorpagina natuurlijk uh, aandacht ook voor de prins Grootste nieuws gaat over het aftreden van uh, de president... in de Buurrepubliek Duitsland. President Wolf die daar is opgestapt. Uh, op de voorpagina... Toch ook de berichten dat prins Frizo onder een lawine terecht is gekomen. De Tiroler Taget zei toen: prins onder lawine, levensgevaar. Um, een korte uitleg daaronder. De winnen in de krant een, een groot verhaal. De Courrier een kleine kop met een fotootje op de volpagina. Hollandische prins versjuttet. Dat wil zoveel zeggen als gedolven uh, onder uh, een lawine. Uh, en ook daar in de bijlage een uh, groot verhaal. Koningin Beatrix bangt om um hier een zoon. En de Kronenzeitung, zij toen zeg maar de buurt van uh, Oostenrijk. Uh, de boulevardkrant. Lawi een drama Prins ringt niet dood. En prins ringt niet tood, wil zoveel zeggen, vecht voor zijn leven. Die kranten uh, had dat trouwens gistermiddag laat al op de voorpagina in een soort van extra zaterdag editie. Goed, dus veel aandacht ook um, in de, de kranten. Daar. Zo is het trouwens veel belangstelling, ook bij het ziekenhuis waar je nu staat. Uh, vooral van de Nederlandse pers. Uh, toen wij hier gisteren aankwamen stond uh, de Oostenrijkse televisie verslag te doen. Uh, en in de avonturen druppelde zo uh, langzaamaan het Nederlandse uh, journalisten volgens binnen. Uh, en ook uh, nu weer uh, stellen de cameraploeken zich op. Uh, hebben de kranten zich gemeld en staan de fotografen te wachten op ja, wat we allemaal op wachten... Uh, wie komt er vandaag op bezoek hier in het uh, ziekenhuis? We weten dat uh, de prinsen met hun gezinnen in Leg zitten. Gisteravond daar aangekomen. De verwachting uh, is dat die hier naartoe komen. is natuurlijk ook vooral onze verwachting, want uh, daar hebben we verder geen berichten over. Waar Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn, gisteravond hoorden wij, zijn ook teruggegaan naar Leg. Uh, Anderen zeggen weer: nee, die hebben hier overnacht in uh, het ziekenhuis. Wat mij overigens sterk lijkt, want ik ben net het ziekenhuisterrein overgelopen. en ik heb daar geen enkele vorm van bewijs. Gezien. En ik weet toch uit ervaring dat als de koningin ergens uh, logeert dat er altijd beveiligers te zien zijn. Ja, en het is een beetje een gekke dag voor de familie, want de tante van Friso is ook nog eens jarig. Ja, prinses Christina uh, bereikt de leeftijd van 65. Uh, een bijzondere leeftijd was ook uh, aandacht voor gepland ja, dat komt nu toch ook in een, in een heel ander licht te staan. En uh, uh, dat zal geen feestelijke dag zijn vandaag. Nee. Dankjewel voor dit moment, uh, Menno Reemeijer. Hij blijft uh, daar uh, posten bij het ziekenhuis. U hoort hem later vandaag op Radio 1 nog meer. Timo Hermelen gidst al jaren in het skigebied van leg en omgeving. En is gespecialiseerd in het off piste skiën. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Als u gisteren klant had gehad, was u dan met ze gaan skiën? Um, ja, dat is mo moeilijk. Het was gisteren uh, lawine stoeven, drie, vier. En uh, ja, dan uh, denk je toch uh, goed na voordat je met de klanten bepaalde uh, ja, stukken of piste gaat skiën. Uh, ja, u denk, dan denk je goed na. Waar hangt dat dan vanaf? Het hangt af van, de, van hoeveel sneeuw er gevallen is, natuurlijk. Hoeveel wind. Uh, hoeveel sneeuw er geblazen is in, uh, in stukken van, waar je naar beneden wilt skiën. Um, ja, het is zo dat. Uh, dat je moet zorgen dat je in ieder geval in, uh, ja, je, je uitrusting bij je hebt. Ja. Zonder nou ja, de... ja, uitrusting ga je sowieso niet uh, daar naar beneden. Nou, dat, deed, ik dat, deed de, dat, viernaar, dat deed de prins dus wel. Ja. Uh, kijk, ieder, voor ieder is dat anders. Uh, het is natuurlijk ook niet helemaal duidelijk voor mij waar die naar beneden is gegaan. Maar uh, ja, vanaf 30 graden of steiler zou ik niet zo snel uh, daar naar beneden gaan met 3, 4. Ja, want u kent het gebied een beetje? Ja, het is in uh, de buurt van, uh, van Tsoek. Dan eerder een uh, zuidhelling. En uh, ja, het is vanmiddags wat, wat warmer geworden. Maar uh, ja, het ligt natuurlijk ook aan hoeveel hoeve sneeuw er gevallen is in die, uh, die Tobol. Ja, nou er lag vrij veel sneeuw, begrijp ik, van alle berichten. Is dat, is dat normaal trouwens in die regio daar, in dat gebied? Ja, dat is normaal. Ja. Het, het is ook een sneeuwgat. Een sneeuwgat, wat is dat dan? Het houdt in dat het, uh, ja... Dat er veel sneeuw valt, wij krijgen veel weer uit het westen. En uh, ja, vaak een nat weer. En dat beukt als eerste tegen de, de Noordalpen. En uh, nou, dat is, uh, hier echt, uh, ja, staat hier echt bekend. Ja, dus er ligt altijd sneeuw, dus wat dat betreft kan het geen uitzondering zijn geweest of iets waardoor die overvallen is? Zonder dat er veel sneeuw heeft gelegen. Nee. Er wordt trouwens al gezegd dat Nederlanders überhaupt een groep zijn die heel veel risico's nemen als het gaat om uh, uh, skiën en uh, buiten de piste skiën. Nee, dat is onzin. Nee? Uh, nee, nee. Albert staat bekend om, uh, om freerijden of pistes skiën. En het uh, zijn niet Nederlanders die daar extra risico bij, uh, bij nemen. Het gebied staat gewoon bekend dat er hier gewoon veel op pies geskiet wordt. En, uh, ja, dat is. Uh, dat is normaal. Ja. En dat gaat ook meestal goed? Ja, dat gaat ook meestal goed. Um, kijk, de meeste mensen zijn tegenwoordig goed voorbereid, uh, houden de, de, de, de berichtgeving in de gaten. En uh, ja gaan niet zonder dat, uh, dat ze weten hoe de situatie precies bij ligt, uh, daar, daar naar beneden. En het uh, kan heel goed zijn dat de dagen daarvoor gewoon uh, het, het veilig was of dat het veel geschiet is. Ik bedoel, het heeft ook nog eens te maken met. Uh, met hoeveel er natuurlijk is op zijn hang. Dan is de spanning er ook wat meer uit. Het uh, ja, is, is een nieuwe laag. Ja, precies. Want er was gisteren extra of, of extra nieuwe sneeuw gevallen. Nou, meneer Hermelen, ik dank u wel voor het verhaal. Ja. Wij praten verder met Han van Bree, historicus en koningshuisdeskundige. Friso is toch, uh, ja, kan je toch zeggen, de, de onbekende prins. Misschien wel de meest onbekende uh, prins. We zien of horen weinig van hem. Is er ook niet altijd bij op 30 april, Koninginnedag. Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Hij werkt bij uh, Urenco... Dat is, uh, die, die werkt met Verrijkt Uranium. Hij is daar uh, financiële man. Uh, daar werkt hij nu niet zo lang hoor. Het is sinds uh, 2011. Dus, dus nu bijna een jaar. Daarvoor zat hij onder andere bij TNO Space in Delft ook. Hij heeft uh, lucht- en ruimtevaartkunde uh, gestudeerd. Hij, hij heeft ook nog bedrijfskunde gedaan in, in Seattle. Hij is een hele slimme jongen. Is echt, uh, of man moet ik zeggen. Hij is, hij is echt uh, berenintelligent. Ja, maar een broertje dood aan publiciteit? Ja, dat. Uh, in, in, uh, de, de, de sociaal is hij niet uh, handig. Vindt hij het ook niet fijn. Hij vindt het ook niet. Uh, dat, dat zie je aan alles. Hij vindt het heel ongemakkelijk om in, uh, tussen, tussen mensen te lopen. Op, op Koning in de Dag loopt hij ook altijd achteraan. En. Uh, ja, hij. hij is een beetje ongemakkelijk, een beetje stijf in, in het uh, in publiek. Ja, hij doet ook nooit mee aan die spelletjes, zal ik maar zeggen. Als hij er dan wel al een keertje is op 30 april. Nee, dat, uh, dat, dat, dat laat hij graag over aan zijn broers en zijn neven. En uh, nou ja, af en toe wordt hij uh, ook, ook door die neven die, en die broers die denken van nou jij een keer. <laughs> ja. uh, hè, dat was een paar jaar geleden in, in Doesburg, toen moest er een, een, een sneeuwwitje worden wakker gekust. Want dan hadden ze dus een heel sprookjes, uh, circuit. En duurde ze hem naar voren om omdat... de prins voor nodig? Ja, ja, nee, precies. En dus, dus een echte prins. En dus hij, maar dat deed hij ook weer redelijk onhandig, omdat hij dan nadat hij die prinses min of meer uh, wakker gekust had, zich meteen omdraaide, waardoor de, dat uh, sneeuwwitje omhoog keek en de prins eigenlijk al gevlogen was, terwijl dat. Een de iets kern van het verhaal we, is een ander, ja, inderdaad. Ja, dat, dat, hij, uh, dat, dat vindt hij heel ingewikkeld. En, en mede daarom meidt hij dat ook zoveel mogelijk. Ja. Nou heeft hij geen officiële functie meer hè, binnen het uh, koninklijk huis. Maar nee. um, de familiebanden zijn er nu natuurlijk voor eeuwig. Ja. Um, wat doet hij? Wat doet hij dus onofficieel? Helpt hij ze? Helpt die moeder, helpt hij uh, zijn broer, de kroonprins. Nou, kijk, hij heeft natuurlijk een heel druk uh, staat zelf. Dus uh, kijk, ik denk dat de belangrijkste functie nog is voor een, een, een uh, prins. En met name ook voor, voor Willem Alexander, dat hij een paar mensen om zich heen heeft. En, en broers, zijn we dat betreft, kunnen ongeneerd kritiek leveren. Waar je van op aan kunt. Uh, als, je, als je lid bent van een van koninklijke familie en mensen van buiten... moet je altijd weer afwachten, inschatten... vinden ze mij leuk omdat ik aardig ben... of vinden ze mij leuk omdat ik een, een kroontje op heb, bij wijze van spreken. Ja, hij He, heeft behoefte uh, aan iemand die geen ja-knikker is. Precies. Die en ongezouten en, zegt waar ja, het op staat. Nee, maar het is echt heel belangrijk. Ik, ik weet, je, koningin Juliana in der tijd... die vond het heel verschrikkelijk dat ze geen... Uh, dat, dat ze alleen was. En, uh, uh, Beatrix die komt bijvoorbeeld terugvallen op Margriet. Uh, of kan ze nog steeds natuurlijk. En, en uh, voor, voor Willem-Alexander als die in, in functie is... is het heel belangrijk dat er een paar mensen zijn... die, die hij uh, onvoorwaardelijk kan vertrouwen. En dat is denk ik nog de belangrijkste rol... Die, uh, die ze in de familie voor elkaar vervullen. Nog los van het feit dat, dat het een vrij hecht uh, gezin is. Ja. Voor koningin Beatrix lijkt me dit verschrikkelijk. Het, er blijft haar weinig bespaard. Ja, dit is, denk ik, voor, voor iedere moeder is dit verschrikkelijk om, om, om je zoon uh, en, en iedere geliefde of naast voor, voor Mabel is het natuurlijk ook vrij rampzalig om, om, om dit te zien gebeuren en het ergste lijkt mij nog het moeten wachten uh, op, op wat er gaat gebeuren. Ja. ja, Maar goed, zij heeft al zoveel meegemaakt. Uh, zit nu natuurlijk ook nog eens een keertje in dat proces van... op welk moment draag ik de macht over of het koningschap mm -hmm. over. Dat zal ook nog wel een hele... Ik bedoel, ze denkt er niet over na op dit moment lijkt mij. Nee, het maar het maar dat zal daar wel een invloed uh, uiteindelijk op zijn. Ja, dat weet je niet. Omdat... Uh... Ja, hoe dan? Uh, want want uh, ze is nu zo, waarschijnlijk zo bezig met, met haar zoon... dat dit, dit, dit is heel ver weg. Het ja. uh... zijn ook vragen die veel te vroeg worden gesteld... Ja. maar dat is wel iets waar we het denk ik, de komende tijd ook nog wel eens over zullen hebben. Meneer Van Breek, voor dit moment uh, dank ik u wel. Graag gedaan. Eensgezindheid, die lijkt ver te zoeken in de PvdA-fractie. Zo meer. Verkeersinformatie is nog steeds lekker rustig op de weg doorheen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We gaan door onder mijn leiding, dat zei hij, de fractievoorzitter... van de Partij van de Arbeid, Job Cohen. Hij zei dat donderdagavond na een fractievergadering... over de commotie die in de partij was ontstaan... over een interview van Cohen en de partijvoorzitter in het dagblad Trouw. De rijen werden die avond gesloten, maar van eensgezindheid... blijkt geen sprake. Verslaggever Wilco Boom heeft meer details. Wilco, leg eens uit. Nou, we hebben met collega's in Den Haag een rondgang gemaakt in de fractie en daaromheen, de fractie van de Partij van de Arbeid. En dan ontkom je niet aan de conclusie dat de situatie veel ernstiger is dan Cohen en anderen donderdagavond na die tumultueus verlopen fractievergadering toegaven. Het vertrouwen in Cohen is daar weliswaar niet opgezegd, maar het is wel gewoon weg. En dat geldt voor heel veel fractieleden, bleek donderdag in die vergadering. Ja, maar hoe ging dat dan? Wat heb je gehoord? Nou ja, het was daar een buitengewoon emotionele toestand. Er is met vuisten op tafel geslagen, er is gehuild, uh, geschreeuwd zeggen verschillende betrokkenen en daarbij hebben enkele fractieleden het vertrouwen in Cohen ook gewoon ronduit opgezegd.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 Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Hè. We, we hebben heel veel redenen gehoord in de gesprekken die we gisteren hebben gevoerd. Uh, bijvoorbeeld, hij komt voor camera's en, debatten niet, en in debatten niet uit de verf. Uh, Roemer van de SP doet het heel, uh, veel beter. Uh, Cohen geeft onvoldoende leiding in de partij. Zou doof zijn voor adviezen. Nou, dat interview in Trouw was natuurlijk niet goed. Uh, volgens een aantal mensen in de fractie. Het optreden met Rutte en Roemer bij een sociale werkplaats in Tilburg afgelopen maandag... is bij sommigen ook niet goed gevallen. Omdat Rutte en Roemer uh, daar beter... Uh, over het voetlicht kwamen. Hij mist natuurlijk de verbale kwaliteiten van zijn voorganger. Uh, Cohen is nu twee jaar partijleider bijna. En in de peilingen gaat het slecht met de Partij van Arbeid. En daar worden die Kamerleden natuurlijk ook gewoon zenuwachtig van. Ze hebben nu dertig zetels. En ze zijn bang dat ze er straks nog maar de helft overhouden. Ja, of minder geloof ik zelfs in de peilingen. Maar ja, dan zou ik zeggen, kies een ander. Uh, ja, <lacht> en dat doen ze dus niet. Uh, en daarom kan Cohen natuurlijk ook zeggen dat uh, hij het vertrouwen heeft. Want de fractie heeft het niet opgezegd. Dat is dan wat je noemt een politiek feit. Hè? En zolang dat vertrouwen niet uh, wordt opgezegd... heeft hij ook in formele zin de steun van de fractie. Maar dat is natuurlijk iets anders dan uh, dat fractieleden verwachten dat het nog goed komt. Ze hopen het allemaal wel. Maar uh, vertrouwen dat dat gebeurt is er uh, eigenlijk niet meer. En, ja, en dat ze geen ander kiezen... dat komt omdat ze er niet van overtuigd zijn dat het met een ander wel goed komt. Hè, zoals één fractielid uh, tegen ons zei... Als we dat dachten, dan was het al wel gebeurd. Maar de vraag is dan natuurlijk, wie moet hem opvolgen? Daar is geen overeenstemming over. Bovendien, uh, wat ook een rol speelt, komende weken kunnen er binnen het kabinet... en met de PVV grote politieke problemen ontstaan over nieuwe miljardenbezuinigingen. Want daar zijn ze het nog lang niet over eens. Ja, en ook bij de Partij van de Arbeid snappen ze wel dat het heel dom is... om juist dan een leiderschapscrisis over jezelf uit te roepen. Uh, want dat zou bepaald niet het goede moment zijn. Ja, maar goed, op enig moment moeten ze toch met hun water voor de dokter. Uh, ja, dat is zeker. Uh, maar uh, dat, dat kan dus nog wel een hele tijd uh, op zich gaan laten wachten. En het hangt ook maar uh, gedeeltelijk van de Partij uh, van de Arbeid af hoe dit nu verder gaat. Hè. Dat zit, uh, gebeurtenissen buiten de partij hebben daar ook veel mee te maken. Nu is het voorjaarsvakantie in de Kamer, de schijnwerpers zijn even weg, dat geeft even rust. Er is ook het drama met uh, Prins Frizo, dat leidt natuurlijk ook de aandacht af van gebeurtenissen in Den Haag, hoe cynisch dat misschien ook klinkt. En tenslotte het hangt het ook af van wat er de komende weken binnen het kabinet en met een gedoogpartner PVV gebeurt over die uh, nieuwe miljardenbezuinigingen. Ja. Als ze daar knetterende ruzie krijgen over wat er nog moet gaan gebeuren, ja, dan krijgt Cohen een nieuwe kans om zich te profileren en wie weet wat er dan gebeurt. Maar goed, en die... Rutte stond ooit ook op 15 zetels in dat de veilingen, werd door iedereen afgeschreven. Ja, en aan dat gegeven houden sommigen in de PVV zich vast. Ja, maar er zijn ook andere voorbeelden. Ik bedoel, jij loopt ook al heel erg lang mee in de politiek. Er zijn ook andere voorbeelden, ja, maar bijvoorbeeld van het CDA, mensen die die het dan slecht doen. Op een gegeven moment wordt er heel lang over gesproken... maar dan vallen ze of struikelen ze toch. Ja, nou ja er wordt ook wel rekening mee gehouden dat dat een keer gaat gebeuren. Uh, maar niemand waagt zich uh, wat dat betreft aan voorspellingen. Uh, want Van Cohen wordt ook wel gezegd dat hij uh, soms een beetje... aan slagroom doet denken. Uh, naarmate je daar langer in klopt, uh, wordt het steeds stijver. <laughs> Dankjewel, Wilco. Welkom, woon was dat over de perikelen bij de Partij van de Arbeid. De Brabantse politie heeft een verdachte opgepakt... in de zaak van de ontvoering van het vijfjarige meisje in Oudenbosch. De verdachte is een man die voldoet aan het signalement... en in het bezit is van die vaak genoemde lichtblauwe Fortka. Aan de telefoon Jeroen Steenmeijer van de politie Midden- en West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u de verdachte op het spoor gekomen? Nou, door heel, uh, heel lang onderzoek. Wij zijn sinds vorige week donderdag onafgebroken bezig geweest... om alle informatie en alle tips uh, in kaart te brengen en de puzzel rond te maken. En als u mijn persbericht goed leest, dan ziet u ook dat die beschikte over een Vorka. En uh, dat betekent dus iets anders als de eigenaar zijn en hem ook op naam hebben staan. Het kan best zo zijn dat nog iemand anders uh, eigenlijk de eigenaar is en erin rondgereden heeft. Dat weet u nog niet zeker. Nee, de eigenaar is iemand anders... Ja. En dat maakte het voor ons dus ook weer lastiger om bij deze verdachte uit te komen. Maar op dit moment is het voor ons wel een hele serieuze verdachte. Ja, waar is die aangehouden? Hij is aangehouden in zijn woonplaats Roosendaal. En dat is eigenlijk een buurgemeente van Halderbergen uh, waar Oud-Bos onder valt. Ja, welke aanwijzingen had u trouwens? Ja, daar kan ik eigenlijk weinig over vertellen. Dat klinkt misschien een beetje vrouw. Maar de verdachte is in beperkingen gesteld, zoals dat heet. Hè. Hij mag totaal geen contact hebben met de buitenwereld. Maar dat betekent ook meteen dat zijn raadsman... Uh, het Openbaar Ministerie en ook de politie... eigenlijk verder geen uitleg mogen geven over dat onderzoek... hoe dat dat gelopen is. Ja, dus u kunt eigenlijk niet heel veel vertellen over de verdachte zelf? Nee, daar kan ik niet heel veel over vertellen, dat K klopt. Kunt, kunt u wel iets uh, vertellen over of u be bekend heeft... of dat hij iets gezegd heeft? Nou, dat is allemaal nog heel erg prematuur. Hij is gisteravond, hè, dus gisteravond, vrijdagavond... is hij opgepakt, hij is in verzekering gesteld. Uh, we, zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk eerst, voordat we dit wereldkundig hebben gemaakt... de ouders uh, van het meisje geïnformeerd over de arrestatie. En uh, vervolgens uh, zijn we bezig met, met onderzoek en een verhoor van deze verdachte. Ja, en er zijn natuurlijk ook meer meisjes die dag benaderd door een man. Uh, wordt deze verdachte daar ook mee in verband gebracht? Nou, het is natuurlijk duidelijk dat er diezelfde dag... nog drie andere meisjes ook benaderd zijn door een man. En we gaan natuurlijk heel nauwkeurig onderzoeken... en hem daar ook voorleggen of hij daar wellicht ook iets mee te maken heeft gehad. Dat horen we wellicht nader van u. Meneer Steemeyer, ik dank u wel. Graag gedaan. Gisteren is in Washington vlakbij het capitool een 29-jarige Marokkaan door de FBI gearresteerd. De man dacht een bom te hebben en wilde die tot ontploffing brengen in het gebouw van het congres. Maar de FBI had hem een nepbom en een nepwapen gegeven. De man is direct bij de rechtbank voorgeleid. De pers stroomde massaal toe. En bij het vertrek van de verdachte verzoekt een FBI-agent de nieuwsgierige journalisten de weg vrij te maken voor de auto waarin hij wordt vervoerd. Cars and people don't mix very well, so if you all want to, either push to this side or to that side, so we can actually get the car out safe. I appreciate it. De CNN-verslaggever vertelt wat de 29-jarige Marokkaan ten laste wordt gelegd. De Marokkaan Amin Al-Khalifi wordt verdacht van het illegaal willen gebruiken... van een massavernietigingswapen tegen eigendommen van de Amerikaanse staat. De FBI lokte de verdachte stap voor stap in de val... en liet hem zelfs oefenen met explosieven. At a quarry in West Virginia, as a demonstration of the effects of the proposed suicide bomb operation, uh, Al Khalifi dialed a cell phone number that he believed would detonate a bomb placed in the quarry. The test bomb did detonate. En El Khalifi een verlangen voor een grotere explosie in zijn aanval. Met behulp van een mobiele telefoon liet El Kaifi in een steengroeven in West Virginia een bom ontploffen. Hij vroeg daarna aan FBI agenten die zich voordeden als leden van Al-Qaeda zwaardere explosieven. Daarop besloot de veiligheidsdienst hem van nepexplosieven te voorzien voor een aanslag op het capitool. Door oplettendheid van de FBI is het dus dit keer allemaal goed afgelopen. Maar de veiligheidsdienst maakt zich grote zorgen over een relatief nieuwe trend binnen het terrorisme. Over de laatste twee jaar hebben we een toename in de lone wolf activity. In um, principe uh, omdat je het internet hebt dat kan worden gebruikt voor radicalisering, kan worden gebruikt voor instructie, uh, training, uh, organisatie. De laatste twee jaar zijn er steeds meer zogenaamde lone wolves actief... zo zegt FBI-directeur Robert Mueller. Dat zijn terroristen die alleen opereren... en dus niet zijn aangesloten bij een organisatie zoals Al-Qaeda. Het is vier minuten voor half negen. Hij mag het land niet in, vond de meerderheid in de Tweede Kamer. Maar hij kwam toch de Brits-Palestijnse sharia-geleerde Haitham al hadad Minister Opstelten vond geen gronden om hem de toegang te weigeren... ondanks Al-Hadads extreme uitspraken in het verleden. En dus was er gisteravond in de Bali in Amsterdam toch een gewoon debat. Het verslag is van Mark Hamer. Applaus voor al hadad bij het binnenkomen van de zaal. Een zaal waar toch een rare sfering. Buiten veel politie... Binnen bewakers die ook alle tassen controleerden en pers, heel veel pers. Toch verliep het debat relatief rustig. De sharia geleerden zetten meteen aan het begin zijn verdedigingslinie neer. De Islam is nu eenmaal een onderdeel geworden van de Westerse samenleving. We cannot ignore Islam. Uh, also, let me get into the heart of the debate. Uh, Non-Muslims they cannot dictate what Islam is. En niet moslims kunnen niet dicteren wat de islam is. dat is zoals wij dat noemen, strenge leer. Een andere waarheid bestaat niet volgens hem. Outside Islam there's no truth? No. Is there a possibility of truth outside Islam? Onder uh, outside the main principles of Islam? No. no. Um, uh, 80% of the population of the world is not believing in Islam. Do you ever doubt yourself that maybe I'm wrong? I'm just one of the 20% maybe I'm wrong? No. Never. Never. Huh? Al had dat uitgesproken, maar leek overal net binnen de lijntjes te blijven. Afvalligen moeten de doodstraf krijgen. In islamitische landen. En ja, in de westerse samenleving moeten onderdelen van de sharia worden nageleefd. Maar wel vrijwillig. En veel moslims doen dat al. Wees hij ook GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi te ontfutselen? Want ook halal eten is een onderdeel van de sharia. Do you agree with that halal meat is part van sharia? I, I agree that, well, I choose, no, I choose to eat halal meat. Okay, excellent. So you I are... accept another Muslim to choose to eat something else. Okay, so you are following sharia in certain aspects, which means that there are... <laughs> you are a very clever man. <laughs> you are very clever. Thank you for your compliment. Tofik Dibi, u say op een gegeven moment, you bent a slimmer man. Ja, het is een hele slimme man. Slimme prater. Een hele goede prater. Uh, retorisch, heel sterk onderlegd. En hij weet ook precies... Uh, wat, hij heeft een heel duidelijke opvatting over hoe de samenleving eruit moet zien... En um, ik vond het heel erg uh, moedig ook wel van hem om daar heel open en eerlijk over te zijn. Dus. De mensen zeggen hij is radicaal, maar hij zegt steeds ik word verkeerd begrepen. Snap je dat een beetje na nou vanavond? Nou ja, in zijn optiek zijn zijn opvattingen niet radicaal, maar de normaalste zaak van de wereld. Voor mij en voor heel veel andere mensen zijn zijn opvattingen gelukkig um, radicaal. En wat mooi was om te zien is dat uh, je toch open en eerlijk met elkaar dat debat kan aangaan en kijk vreedzaam uit elkaar kan gaan. En dat was... Um, de reden waarom we dit ook per se willen doen en niet vanaf, van tevoren censuur opleggen... is om te bewijzen dat in Nederland dat debat kan plaatsvinden en dat je dat niet moet onderdrukken. Wat is nou inderdaad de surplus van zo'n debat als dit? Dat de open en vrije samenleving sterk genoeg is om met extreme opvattingen om te gaan. We moeten niet bang zijn voor dit soort mensen? Nee, zeker niet. We moeten wel alert zijn um, en we moeten ze ook echt weer spreken... Maar we hoeven er niet bang voor te zijn. Dat zei Tovik Dibi in het verslag van Mark Hamer. Schaatsen komt vandaag op deze zender. Niet meer in deze uitzending, maar wel het wereldkampioenschap in Moskou. Vanaf 12 uur op de zender. Maar voordat het zover is, gaat u zo luisteren naar Peter en Mieke. Die hebben onder andere nieuws over de machtsstrijd in het Vaticaan. Dat doen ze natuurlijk omdat vandaag de nieuwe kardinaal-eik wordt gecreëerd. Ze hebben een onderwerp over wat merkt de Nederlander van de crisis. Met het meest intrigerende is wel de titel Geluk is een jurk. Ik wens u veel plezier.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 En in Berlijn wordt vandaag gestaakt in het openbaar vervoer. Tot vanavond 7 uur rijden er geen bussen, trams en metro's in de Duitse hoofdstad. Volgens het Berlijnse OV-bedrijf treft de staking bijna 2 miljoen mensen. Daaronder zijn mensen die naar het filmfestival Berlinale willen bijvoorbeeld. De 5000 medewerkers van het OV-bedrijf in Berlijn staken voor meer salaris. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 Hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Het is uh, bijna vijf minuten over half negen. Wat kunt u van ons verwachten? Nou, om negen uur. Dan schuift hier aan uh, politiek commentator Kees Boonman. Het gaat over de kritiek op Partij van de Arbeidleider Cohen. Daarna Vaticaan-watcher Tom Zwanepoel... over het uh, zogenaamde moordcomplot in het Vaticaan. Wat moeten we daarvan denken? En natuurlijk ook over de aanstaande kardinaal Wim Eijk. Hans Bennis is hoogleraar taalvariatie... en hij heeft de uitdrukking Korterlands verzonnen. Voor taalgebruik veel door jongeren gebezigd van sms en tweets. Dus korter Nederlands. Hij vindt dat hartstikke leuk. En Manon van der Heide gaat onderzoek doen naar de criminaliteit van vrouwen tussen 1600 en 1900. Nou, vrouwen waren crimineler dan u waarschijnlijk dacht in die tijd. Maar waarom? Om tien uur komt Atte Jongstra. Hij schreef het finale boek over Multatuli. In ieder geval zijn finale boek over Multatuli. Pieter Steins verzorgt vandaag de boekenrubriek. En onze laatste gast is hoofdredacteur van L. Cecil Narings. En zij schreef het boek Geluk is een jurk. Zometeen. Gaan we praten over regionale luchthavens. Heeft luchthaven Eel de kans van slagen... nu naar de landingsbaan langer gemaakt mag worden? Maar eerst uh, gaan we het hebben over de crisis... en als er nieuws is over de toestand van Prins Friso... dan hoort u dat uiteraard ook op deze zender. Afgelopen woensdag maakte het Centraal Bureau voor Statistiek bekend dat ons land opnieuw in een recessie is beland. In het laatste kwartaal van 2011 kromp onze economie met 0,7% en presteerde in de tweede helft van vorig jaar zelfs slechter dan Spanje en Italië. Maar zitten we... Echt in een crisis. Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen wat de cijfers van het CBS ons laten geloven en de praktijk. Natuurlijk gaat het beroerd op de huizenmarkt, maar zomervakanties worden nog steeds volop geboekt. En de komende 14 dagen bindt menig een de latten onder in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk of Italië. We gaan daar allemaal over praten over de economische toestand met Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedemorgen meneer Klamer. Goedemorgen. Um, Volgens die cijfers van het CBS, en dat werd ook wel een beetje benadrukt... presteren wij economisch slechter dan Spanje en Italië... en zelfs uh, uh, Frankrijk, dat bene haar triple A-status kwijt is. Als je dat soort dingen hoort, denk je, poeh, dat is behoorlijk zorgelijk. Ja, dan denk je, dat is echt ramp. Ik bedoel, ja. uh, de crisis slaat echt nu toe. Ja. En, uh, ja, je zou zeggen dat mensen de ramen uitspringen zijn en dat... Uh, oh. In Griekenland ja, doen ze dat ook. Als je de crisis ja. denkt. Dat, uh, Tenminste, dat beeld van de crisis. dat hebben we nog een beetje van de jaren 30. Hè, toen was het de echte crisis. Ja. Zag je, als je op straat uh, reed. dan zag je mensen in lange rijen staan. voor uh, uh, wachten op hun brood en zo. En uh, daar, daar zie je helemaal niets van. We zijn een van de welvarendste landen ter wereld. Nog steeds. Uh -huh. um, dus dan. Blijkt ook wel, ook, want we kunnen ons ontzettend veel veroorloven. Dus er is een hele merkwaardig iets aan. Ik vind het überhaupt al in het gebruik van crisis. Ik zie geen crisis. Ik zie problemen, maar ik zie geen crisis. Voor een crisis verwacht je dat mensen in de war zijn. Uh, dat ze de kluts kwijt zijn. Ik zie dat niet. Ik zie eerlijk gezegd eerder een, een, een neiging om de crisis, het woord crisis te gebruiken... om allerlei uh, toch al vrij fundamentele veranderingen... in deze samenleving aan te brengen. Nou, het NOS-journaal. Een week geleden ongeveer had er een reportage over een gezin... Uh, dat was een middeninkomen gezin, had een mooi huis. Ergens in zo'n uh, phoenix -wijk. had het drie ton gekost ongeveer. Uh, de man zelf was zijn baan kwijtgeraakt. Yeah. Zakte dus nu onmiddellijk naar bijstandniveau. En kwam natuurlijk in de problemen yeah. met uh, zijn bank. Kortom, van... Uh, nou, die mensen zeiden ook, we gingen probleemloos. Gingen we elke week eens een keer uit eten. We vroeg ons niks af. En nu van het ene moment op het ander is het echt vol malaise. Ja, die mensen en, hebben echt een probleem. Maar zo hebben we dat altijd, dat is in alle tijden. Ik bedoel, dat heb je goede en slechte tijden. Dat mensen in de problemen komen. Maar wat we doen natuurlijk, omdat we denken crisis, pakken we dat verhaal, blazen het op. En dan denken we van, uh, Nederland is een crisis. Dat zijn nog, uh, incidenten. Die worden, nemen toe. Dat is ook wel waar. De armoede neemt toe. Ik bedoel, er zijn mensen die, uh, vooral met in de huizen, huizenbezitters, komen steeds meer in de problemen. Kunnen de hypotheken niet aflossen. Dat, dat zien we steeds meer. Maar dat is nog niet een teken. Ja, het is hoe je het rapporteert, hè? Is het een devaluatie van het begrip crisis? Nou, dat hebben we zeker meegemaakt de afgelopen paar jaar. Ik vind dat je crisis, dit, is een, dit zijn problemen. Dit is een recessietje waar we in zitten. Uh, een kleine daling van een cijfer dat ook al steeds discutabeler wordt. Want waarom, waar richten we ons? bruto nationaal product. Wat betekent dat in hemelsnaam? Vragen wij ons steeds meer af. Maar we staren ons daar helemaal blind op. En denken dat dat alles bepalend is. Terwijl het natuurlijk niet reflecteert op je eigen ervaring. Kijk, mijn inkomen, uh, daar gebeurt niet al te veel ja, maar mee. Maar je zit toch ook wel in uw omgeving? Toch opeens mensen die, die ZZP'er zijn of in de kunstensector of nou ja, van, van uh, dat soort zaken die van de ene dag op de andere gewoon geen, geen opdrachten, niks meer hebben. Ik geef heel veel lezingen en ik vraag altijd aan mensen: van wie heeft last van de crisis? Nou, dan gaan hoogstens van een gezelschap 100 mensen twee, uh, twee uh, handen op. Eentje is ontslagen, de ander heeft een probleem met zijn huis. Dat de rest geen je... mensen hebben er geen last van. Ja, maar ik. Dat zegt misschien meer over de groep mensen die bij u een, dat kan, Dat een, een kan, dat kan. <laughs> dat kan. Ik wil alleen zeggen, het wordt. Vol. Nou ja, het ik, ik nogal gevarieerd waar ik, waar ik spreek. Ik weet wel, ja. dat is niet representatief. Maar het is heel moeilijk als ik een verhaal. Want het gaat over de crisis. En, nou, ja. een, en dan, dan. Dus de mensen komen daar om dus geïnteresseerd in zijn. Maar dat is interessant, iedereen is geïnteresseerd in. Mensen heeft er zelf geen last van. Men gaat inderdaad nog op wintersport. Men gaat gewoon. Doet alles wat men gewend is te doen. Het enige gekke is. En dan zou je zeggen, als er crisis is, dan vind ik het nog werkloosheid. Die valt erg mee bij ons. Als we vergelijken hmm. met Frankrijk, maar zeker Spanje. Ik bedoel, dat is geen vergelijking. Die ja. mensen zijn echt... Uh, in ja, daar problemen. zit het boven de 20 procent. Wij ja. hebben het over en De helft van die jongeren, de helft van die jongeren heeft geen baan. Ik bedoel, dat is serieus. Alleen zijn zij er wat beter mee om dat op te vangen. Omdat ze, ze, die hechte families... Dus die mensen gaan weer thuis wonen. Dus als je daar rondloopt, valt het dan ook wel weer mee. N nou vanochtend hoor ik nog een reportage uit uh, Spanje. Van een, een, een, een, een dorpje waarin de de kosten voor de stookolie voor de school niet meer opgebracht konden worden. Ja. En, de, en dat moest de burgemeester, geloof ik, uit eigen zak betalen. Ja, dat, maar dat, nou, kijk, dat zijn verhalen. Wat we doen natuurlijk, we halen mm -hmm. die verhalen op... omdat we het beeld willen bevestigen. Die verhalen vind je natuurlijk altijd in goede en slechte tijden. En altijd wel dat soort verhalen. Maar wat een journalist doet, die moet het uh, crisisverhaal... moet die dat uh, uh, vlees en bloed geven. Dus die zoekt naar dat soort verhalen, ja. Uh, zo doen we dat. Maar je krijgt een vertekend beeld. En mensen denken allemaal oh, we zitten in een crisis. Terwijl het eigenlijk in hun eigen ervaring niet echt uh, zo, zo leeft. En het zou beter zijn om uh, een ander beeld naar buiten te brengen. Ja, nou ja, goed. Ik, daarbij teken ik aan. Kijk, ikzelf kijk heel kritisch aan... ten aanzien van de samenleving zoals we nu met elkaar functioneren. Dus ik, ik soms denk ik... hadden we maar een crisis... want dan gaan we uh, ons uh, herdenken... en dan gaan we denken, klopt het wel wat we doen? Bijvoorbeeld dat we zo ontzettend op geld gefixeerd zijn... en niet op wat wezen belangrijk is in ons leven. En dan denk ik... van het zou wel eens tijd zijn om, om die kentering te maken. Om echt uh, in de gaten te hebben... waar het om, om te doen... Is. Wat er bijvoorbeeld gebeurd is met de bankencrisis. Dat de mensen nou, bijvoorbeeld... serieus op een, een goed moment denken... ja, ja maar wacht even, het deugt van voor naar achter niet wat die club Precies. doen. Precies, dat we met de praktijk bezig zijn... dat echt fundamenteel op de schop moet. Dat kan gewoon niet. Het is een, dat een hele, hele sector vol... Ja, er komt een onderzoek uit die gaat aantonen... dat het allemaal vol met narcisten uh, volgelopen is. Mensen alleen naar een zucht hebben naar iets... wat niet voor hen belang is, afgezien dan geld. Uh, daarmee de samenleving niet gediend hebben. Het is echt tijd om daar een fundamenteel het her te denken. Dat gaat langzamerhand gebeurt dat Hoe we met het milieu omgaan. Hoe we uh, met onszelf omgaan. Daarin ook. Dat we een uh, ja, soort, soort herbezinning uh, plaatsen. Dat, daarvoor heb je een crisis nodig. En helaas is daar niet uh, echt sprake van. U pleit eigenlijk voor een echte crisis. Want u zegt, helaas de het ja. zou eigenlijk. Of tenminste, het zou eigenlijk een echte crisis moeten zijn. Ja. En hoe ziet die er dan uit? Weer nou, voor de gaarkeuken en, en dus voor nee, nee, nee, de ingenieur betekent, op de tram? Nee, dat betekent dat wij denken dat, een crisis, is, dat je, een crisis is dat je in de war bent. Dat je je verhaal kwijt bent. Dus dat je denkt van altijd, hè, zoals het liep, dat klopt niet meer. Dat hebben mensen persoonlijk, ervaren ze dat wel eens in hun leven. En dan staat alles op de schop, dan lopen ze echt verdwaasd rond. En dan zijn ze totaal in de war. En dan zijn ze ontvankelijk voor een nieuw verhaal. Nou, Dat is wat ik denk, en dat, en dat verwachten we eigenlijk ook dat er wel gaat gebeuren... dat mensen echt ontvankelijk worden voor een nieuw verhaal. Ik zie dat nog niet. Ik zie eerder dat uh, heel veel mensen hebben moeite met het neoliberalisme. Dat, dat, dat waar alles op de markt zit en alles op het geld... zeggen ze ook altijd, groot gevoel van onbehagen. Maar we hebben een kabinet die juist daar heel sterk op inzet. Die dat alleen maar sterker aanzet. Heel gek eigenlijk. En denk van waarom hier worden we wakker? Dat we echt bereid zijn om... Ja, dat om... kabinet, dat hebben we wel uiteindelijk zelf gekozen. Dat hebben we zelf gekozen. En dat geeft ook aan dat die echte crisis nog niet zo doorleefd wordt. Dat mensen uh, denken, er moet een... Er is een er is ja, een maar ik, ik denk als, als u zegt, ik pleit voor een echte crisis. Dat er, dat er een heleboel mensen... Uh, dat toch wel een beetje vreemd... Ja, dus heel <laughs> en, dat heel <laughs> vervelend. Kunnen we bijvoorbeeld als voorbeeld... De mensen... Vinden, uh, ja. de mensen bij NETCAR, uh, als voorbeeld nemen. Ja. Die, die mensen zitten in een streker... Waar de, de werkloosheid, of in ieder geval het vinden van werk... toch al ja. zeer problematisch is. Limburg altijd. Exact. Dus op het moment dat je daar aangekondigd wordt... dat je werkgelegenheid verdwijnt... Ja, dan gebeurt er iets. Precies. Dan, dan, dan, dan ervaar je dat en dat is echt crisis. En dat gebeurt natuurlijk ook steeds meer hè, uh, in Nederland. Ik bedoel, dat die ervaring... Uh, neemt wel toe. Alleen, men heeft. Uh, het is altijd nog beperkt tot één zo'n moment hè, van, van ja, we zijn met iets bezig en dat kan blijkbaar niet meer. Wat gebeurt er dan met mij? En wat moet ik dan verder in het leven? Ja, dat, dat is een crisismoment. Je, bent, je raakt je verhaal kwijt. Dus wat gaan we nu doen? Dus het geïsoleerd gebeurt dat op het ogenblik. Alleen zie ik het op, op, op nationaal en internationaal niveau nog niet omdat wij, en dat is allemaal relatief, we hebben een dipje... maar omdat we eigenlijk nog niet echt geraakt zijn door... Het uh, kan allemaal nog bijgelapt worden. Ja. Kijk, die euro die probeer je ook. Uh, zo goed Wie loopt dat nou eigenlijk bij? Op een goed moment houdt dat toch ook op. Je ja, kan er niet op. eindeloos de geldpers aan blijven zitten. Nee, dat, dat houdt op een gegeven moment ook op. En ik verwacht ook dat het allemaal wat. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat het allemaal wat erger wordt dan we nu hebben. En dat is op zich erg. Maar tegelijkertijd weten we ook. Ik kijk terug naar de jaren 30, dat was vreselijk. Maar daardoor zijn we wel onze hele wereld gaan herdenken. En hebben, zijn we ja, maar daarna is een... de Tweede Wereldoorlog gekomen. Ja, dat is ook heel erg. En daarom zie je eigenlijk wat er, wat er dan uh, gebeurt om een heel ander systeem te hebben. Maar we hebben wel een heel ander systeem toe uitbedacht met elkaar. Waarbij de overheid een veel nadrukkelijke rol in gaan speel, spelen. Waar we een hele managementachtige benadering hebben bedacht. Waar we natuurlijk een enorme, uh, daardoor mogelijk hebben gekregen van enorme groei. En toen genomen welvaart. Waar we veel beter zijn gaan zorgen voor ouderen, voor zwakkere samenleving samenleving. Dat is allemaal in de jaren dertig ontstaan. Een hele manier van denken waar we nog steeds eigenlijk in maar zitten. Maar die hele arbeidersbeweging die, die was toch daarvoor al? Die was daarvoor begonnen, maar nam echt pas gestalte in de jaren dertig. Dan het hele poldermodel met he, de serre en zo is allemaal in Nederland geconstrueerd. Je zou kunnen zeggen dat in de jaren dertig de moderne samenleving gemaakt is. Die ons op allerlei manieren sterk gemaakt heeft. Ik denk alleen dat heeft zijn tijd gehad en dit is een tijd voor weer een fundamentele herdenking van hoe we met elkaar het goed willen hebben, want daar gaat het natuurlijk over. En dat is, en je ziet allerlei tekenen dat dat op dat, dat staat te gebeuren. Alleen we zetten de, de, de beslissende stappen niet, omdat we denken: ja, het is allemaal wel goed zo. En dat is waar een crisisgevoel voor dient, dat je dan echt fundamenteel gaat herdenken, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt in de kunstensector. En wat zou zo'n beslissende stap dan kunnen zijn? U zegt, we zetten de beslissende stap niet. Wat is dat dan concreet? De beslissende nou, stap. stap is dat je, dat, dat je ervaart dat het niet meer gaat zoals het nu gaat. Dat het niet meer klopt. Dat, dat zo'n op geld gefixeerde economie dat dat niet meer klopt. Dat het moet gaan over uh, wat we dan noemen een menswaardige uh, samenleving... Waar het, waar het gaat over de waarden die dingen echt belangrijk voor ons zijn. En dat we daarop gericht zijn... Dat betekent dat we anders gaan meten, dat we anders gaan duiden, dat we anders gaan organiseren ook, en dat we gewoon naar een. Ja, ik vind zelf het streven is naar een betere samenleving, en dat klopt van alles en nog niet hoe we het nu doen. We, we, we plukken de hele natuur kaal. We zijn ontzettend bezig met ja, met toch wel materialistische behoeftes, terwijl je kan zeggen van het leven gaat toch om meer dan dat. Dus ik denk van een herdenking tot een bewuster leven. En dat betekent dat je andere doelen voor ogen stelt. Hè. Dus dat is denk ik waar we naartoe willen. En dan niet... Je kijkt zo sceptisch. Nou ja, ik, ik, ik denk dat een heleboel mensen... Uh, Je vindt die... het allemaal... Nee, nee, nee, nee. Ik, ik kan een heel eind wel, wel met u meegaan. Maar ik denk dat een heleboel mensen die nu op dit moment... gewoon echt de touwtjes amper, amper aan elkaar kunnen knopen... dat die daar dan toch weinig boodschap aan hebben. En die dat een vrij nou, abstract verhaal vinden, dat denk ik. Ja, dat is, het is, het is, zoals ik het nu zeg, is abstract. Maar we hebben ook niet zoveel tijd om, om het concreet nee. te maken. Maar het is, het is, het is een heel concreet dat iedere dag zich toepast. En, en ik vind wel altijd het argument van... Uh, <coughs> mensen die moeite hebben uh, eentje aan elkaar te knopen... daar gaat het eigenlijk ook over. Daarvoor doe je het ook. En ik denk dat het in deze samenleving... dat, dat altijd bepaalde mensen de pineut uh, worden, ook nu weer. Terwijl de meeste van ons er echt weinig tot geen last van hebben. Dat we dat wel wezen. En wel onder dat excuus dan wel allerlei maatregelen gaan nemen. Het huidige, uh, ik bedoel dat we het even over de regering hebben... maar dat gaat natuurlijk wel juist die mensen treffen... Uh, vooral, niet alleen, maar vooral die. En dat is iets wat ik wel behoorlijk pijnlijk vind van de, uh, waar we nu mee bezig zijn. Dus onder de mond van de crisis zijn we wel allerlei dingen aan het uh, aftakelen, uh, ontu ontuigen. Uh, waardoor het voor sommige mensen alleen maar moeilijker gaat worden. Eh, dat zou dus wel eens, uh, het, zoals u noemt, het, uh, de, de, de toestand van het herdenken in ieder geval kunnen ja. bevorderen. Verwacht u eigenlijk dat die crisis echt erger wordt? Ja, dat verwacht ik wel, ja. Ik verwacht dat die euro. Een en dan niet situatie... van, van die teruggangen van 0,7, maar gewoon met 4,7. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar dat uh, en dat die huizenmarkt, daar houden we ons allemaal hard over voor vast. Hè? Dat, dat, dat, dat is gewoon niet een houdbare situatie. De banken blijven uh, wankel staan. Uh, nou ja, de euro blijft een ontzettend moeilijk verhaal. Uh, we maken ons zorgen over de export. De Nederlandse exportindustrie heeft helemaal gegokt... op uh, Italië, Spanje en Griekenland. Terwijl uh, ja, in de rest van de wereld zijn de grote mogelijkheden. Daar hebben we helemaal laten schieten. Dus in die zin hebben we als Nederland... Uh, staan we er, denk ik... we staan er relatief heel goed voor. Laten we dat wel even voorop houden. We zijn nog steeds heel rijk met elkaar. Maar we... Uh, ja, er zijn wel wat uh, donkere wolken uh, nog steeds aan de horizon. Oké, okay. genoeg om ervoor na te denken. Dat mogen duidelijk wezen. U hoorde, hoogleraar Culturele Economie van de Rotterdamse Erasmus Universiteit Archeclama. Ja. Het ging dus over de crisis in Nederland... na aanleiding van de laatste cijfers van het CBS. Het valt wel een beetje mee, is in ieder geval de boodschap. Ja. Hartelijk dank voor uw komst. Na een politieke en juridische strijd van ruim 20 jaar... mag luchthaven Eelde de start- en landingsbaan alsnog verlengen. De Raad van State heeft woensdag de laatste bezwaren... tegen de uitbreiding van de regionale luchthaven van tafel geveegd. Met een langere baan kan Eelde grotere vliegtuigen afhandelen... en wordt de regio volgens de luchthavendirectie aantrekkelijk... voor prijsvechters als Ryanair en EasyJet. Maar hoeveel rendabele luchthavens kan Nederland hebben? Luchtvaarteconoom Hans Heerkens van de Universiteit Twente... is bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, champagne op de startbaan van Eelde uh, is dat een, inderdaad een reden tot feestvieren. Nou, ik kan me voorkomen voorstellen dat het voor de directie een reden tot feestvier is. Een uh, directie streeft natuurlijk altijd naar, naar, naar groei en naar een goed bedrijf. En dit is hun visie van een goed bedrijf. Bovendien, het is al 30 jaar, zijn ze ermee bezig. Dus, dus dan, dan gaat het hun eigen ja. leven leiden. Je kunt als nieuwe directeur ook niet meer opeens gaan zeggen... nou, laten we het maar niet doen. Dus dan is het logisch dat ze heel erg blij zijn. Ja, maar goed, ze, ze hebben nu 150.000 passagiers. Ze zeggen, nou, dat kunnen er 600.000 worden. Is dat ook zo? Nou, uh, ik, ik twijfel daar moet ik zeggen aan. Ik zeg er meteen wel bij dat. He, de, ik heb de situatie van Eelde niet, niet, niet diepgaand bestudeerd. Maar uh, Eelde ligt in een uh, vrij dun bevolkt gebied. Ge het geluk hebben ze dat uh, luchthavens van Bremen en Hamburg uh, vrij ver weg liggen. Aan de andere kant, ze liggen, nou, ten noorden van uh, Eelde wonen toch vooral zeehonden. En uh, ten zuiden, als je komt naar aglomeraties zoals Zwolle... ja, die kunnen ook al vrij snel naar Schiphol. Bovendien, uh, je zult nooit echt een groot aantal verbindingen... en met hoge frequenties krijgen... Waar die, die voor het zakenleven zo'n luchthaven aantrekkelijk maken. Je moet het hebben van inderdaad low-cost carriers... Al die, als die willen komen. Maar voor de regionale economie betekenen die eigenlijk niet zo vreselijk veel. Waarom is zo'n luchthaven dan opeens uh, zo'n stuk duurder geworden? Omdat je die... Startbaan verlengd. Komt er dan opeens een duivende hoop personeel? Of wat gaan we dan doen, dan eigenlijk? Hoe bedoelt u? De luchthaven nou, waarom, waarom, is duurder geworden. Nou, waarom wordt het zoveel duurder? Want er wordt gezegd: ja, ze komen ook uh, waarschijnlijk binnen de tijd in de financiële problemen daarin heelden. Nou, uh, dat heeft uh, te maken met als er, uh, als er te weinig op die luchthaven wordt verdiend... als de mooie verwachtingen niet uitkomen, die de directie heeft... Ja, dan uh, zal er uh, geld bij moeten of de luchthaven moet sluiten. Nou, doe je dat natuurlijk niet gauw als je net uh, ik meen dat het 30 miljoen is hebt uitgegeven aan een, uh, aan een nieuwe startbaan. Uh, bovendien... Een, Kost een, dat 30 een... miljoen, een stukje startbaan verlengen? Ja, maar dat, uh, dat is niet zomaar. Het is niet dat je even in je achtertuin uh, ja, een paar tegeltjes neerlegt. Nee, uh, maar 30 miljoen is ook wel heel veel. Het, de, de, de, de, ja, het, het is veel, maar zulke bedragen, daar gaat het toch uh, daar gaat het al gauw om. Het is, een, het is een behoorlijk stuk startbaan. Ook een snelweg hoor, ik geloof dat een snelweg... iets van een, een, sowieso al een miljoen uh, okay. euro per honderd meter kost of zo. Oh, nou. Maar hoe dan ook... Um, uh, uh, wat je dan ziet gebeuren, als, als die investering eenmaal is gedaan, dan ga je daarna uh, ja, weer natuurlijk doorgaan met die luchthaven, want je wilt die investering terugkrijgen. Dat blijkt erg moeilijk te zijn. Regionale luchthavens maken niet snel winst. Je moet eigenlijk een miljoen passagiers ongeveer hebben van een redelijk, uh, van een redelijk betalende luchtvaartmaatschappij. En misschien wel twee miljoen passagiers als je met locals carriers moet werken voordat je echt winst kunt maken. Maar dan vraag ik me af, maar levert dat dan zo ontzettend veel meer op als je die startbaan verlengt? Is dan bij een langere start dan kunnen we zwaardere vliegtuigen laten, uh, laten vliegen. Dat toch, klopt. Dat en je is je toch kunt, het voordeel? Als ja, je, je, je, je kunt net een goed deze staatbaan houden. Nou, je kunt, uh, je kunt ook... Uh, nu kunnen vliegtuigen vaak niet vol vertrekken... naar uh, stem, bestemmingen in, uh, in Zuid-Europa. En als een, een, een, een luchtvaartmaatschappij maakt pas winst... als een vliegtuig voor, laten we zeggen, 80 tot 85 procent... en bij locals carriers nog wat meer vol zit... en als dat niet kan, omdat je dan niet in één keer... naar je eindbestemming kunt vliegen... dan heb je als luchtvaartmaatschappij een probleem. Dat je dan bij moet tanken onderweg, bedoelt je? Ja, en dat is... Wat je nou net weer niet wilt, want juist dat landen om bij te tanken en weer opstijgen, dat kost vreselijk veel uh, tijd en geld. Een van de Nederlandse pijlers onder de economie is de infrastructuur. Is zoiets als ELDE dan van belang eigenlijk voor ons land? Nou, uh, het lijkt mij dat uh, uh, Eelde niet zodanig van belang is... dat je daar uh, uh, op moet rekenen dat het erg veel gaat opleveren voor, voor, voor de landelijke economie. Je moet het bovendien trouwens, vind ik wel, in uh, Noordwest-Europese perspectief bekijken. Je moet niet alleen naar de Nederlandse luchthavens kijken. Want als je alleen naar Nederland kijkt en de rest van de wereldkaart is wit... dan, is, ja, dan, dan, dan laat je Eelde liggen. Maar als je naar Nederland kijkt en je kijkt naar de omliggende gebieden... waar ook luchthavens liggen, uh, dan, dan zou je, nou, ik, ik, ik weet dan iets meer af... Van, van luchthaven Twente, dan ga je zeggen... ja, maar wij, Twente heeft meer aan een goed functionerende luchthaven... münster osnabruk waar veel verbindingen zijn met hoge frequentie... dan uh, aan een, een luchthaven Osnabruk en Twente die, die de poed moeten verdelen. Want wat, luchtvaartmaatschappijen willen graag vervoerstromen concentreren. Grote vliegtuigen kosten per passagier veel minder dan laag, dan kleine vliegtuigen. Dus je wilt veel passagiers in de vliegtuig stoppen. Klanten willen veel bestemmingen hebben met een hoge frequentie. En dat betekent eigenlijk dat je dat luchtvervoer moet concentreren op een relatief klein aantal luchthavens. Dus, dus het dat... wordt uh, lastig uh, rendabel te krijgen. Maar betekent dat ook dat Twente, uh, Maastricht, Rotterdam enzovoort, Eindhoven, dat dat eigenlijk hetzelfde voor geldt? De trend is eigenlijk overbodig als ik u zo beluister. Uh, nou, wat mij betreft wel. Uh, inderdaad. Uh, ik heb wel eens voorgesteld om uh, uh, gewoon in Twente alvast op de snelweg Borden richting uh, Vloekhaven münster osnabrück uh, te zetten. Maar dat in het algemeen wordt dat niet zo gewaardeerd. Nee, nee dat maar, kan ik me wel voorstellen. Uh, want wij zitten heel luxe eigenlijk met een luchthaven 60 kilometer ver weg. Uh, voor wat betreft nou, Rotterdam, hè, ook omdat het een, een zakelijke, uh, het, Voor het zakelijk vervoer is het ook belangrijk. Lelystad, eventueel potentieel als uh, luchthaven voor Schiphol. Hoewel luchtvaartmaatschappijen er absoluut niet op zitten wachten om erheen te gaan. En je hebt geen trein of wat dan ook. Of ja loopt één bus, geloof ik, in het half uur, maar dat is niet zo geweldig. Um, Eindhoven ja, ligt in een dichtbevolkt gebied. Dat zou ik als uh, regionale luchthaven zeker, uh, zeker handhaven. Ik heb mijn twijfels over Maastricht-Aken. ligt ook in dichtbevolkt gebied, maar er zitten veel luchthavens omheen... die allemaal veel groter zijn en dus ook weer een veel grotere... aantal bestemmingen en frequenties kunnen aanbieden. Het is vaak, hè, je, uh, als een luchthaven groot is... Wordt hij ook makkelijker groter. Uh, dus ik twijfel een beetje aan Maastricht-Aken. Maar ik denk dat je met Rotterdam, Lelystad, uh, uh, Eindhoven... en eventueel Maastricht-Aken gewoon genoeg hebt in Nederland. Ja, dus Eelder hoeft er eigenlijk helemaal niet bij. Nee. Hadden ze net zo goed op kunnen doeken, die boel. Nou ja, opdoeken, dat is dan weer het andere uiterste. Want je kunt, er zijn, je kunt als Eelde best wel hebben voor zakenluchtvaart of wat dan ook. Maar dan en er is... zit toch een belangrijke luchtvaartschool? Ook. Dus dat, hè, en, en, en er zijn ook nog genoeg andere kleine veldjes. Hè, teugen bijvoorbeeld. Nou, er zitten ook wat bedrijven omheen voor de zakelijke luchtvaart. Het is dus niet een kwestie van of een schipholachtige luchthaven of helemaal niet. Is de boodschap een beetje, laten ze nou maar lekker feest vieren, maar ze komen er nog wel achter. Nou, dat, dat zou een beetje erg gelijkhebberig klinken om het op die manier te maar zeggen. dat ik vermoedt u hoop, wel. Ik, ik hoop oprecht dat ze bijvoorbeeld Transavia zover krijgen dat, dat, dat, dat, dat die daar gaat vliegen. En met een flinke frequentie. Hoewel je nooit een groot aantal bestemmingen zult krijgen. En dat daardoor de vraag ook bijvoorbeeld uit Duitsland uh, wordt gegenereerd. Alleen ik, ik zie dat zelf niet zo gaan gebeuren. Duidelijk, hartelijk dank voor uw komst. luchtvaardeskundige Hans Heerkens van de Universiteit Twente... die heeft dus toch wel zijn twijfels hierbij. Uh, terwijl Noord-Nederland zich al een beetje rijk aan het rekenen is... nu luchthaven Eelde van de Raad van State mag uitbreiden. Goed, hartelijk dank. Zometeen gaan we verder. En dan gaan we het hebben over de politiek met Kees Bomman. Tot zo.